9 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de gestrande bultrug op het eilandje Razendebol bij Tessel is mislukt. Het net dat om de bultrug was gespannen schoot los. Nu moet de helikopter die bij de operatie wordt ingezet terug naar het vasteland. De KNRM, Ecomare en de gemeente Texel deden een ultieme reddingspoging. De boten probeerden een gul te maken en het dier door de gul naar zee te trekken.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 In Groningen zijn drie mannen aangehouden na een achtervolging door de binnenstad. Het drietal reed met hoge snelheid over de Grote Markt in het Zuiderdiep. In de binnenstad waren vanwege de koopavond veel mensen op de been. De politie vond de situatie zo gevaarlijk dat de achtervolging werd gestaakt. De achtervolgde mannen zouden betrokken zijn geweest bij een inbraak in de Groningse wijk Selwert.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 Tim Coronel en Chris Leitz zijn hier. Snelle jongens die binnenkort afreizen naar Zuid-Amerika voor de Dakar Rally. En dat is best wel gevaarlijk, toch jongens? Toch Tim? Nou, nah, dat valt wel mee hoor. Ah. Je moet gewoon niet doen wat je niet ziet, hè? zeg ik altijd maar. Niet doen wat je niet ziet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, uh, elk jaar huh? hoe gebeuren je? er wel wat uh, ongelukken. Maar uh, ja, ja, je gaat ook niet 200 op de snelweg rijden terwijl er een dichte mist is. Dus je, maar... wat je niet ziet, moet je gewoon niet doen. Okay. Dat is eigenlijk mijn regel. Ja. Dat is best weinig regel is dat eigenlijk. Uh, nou, soms moet je, je ook wel inhouden hoor. Ja. Chris, uh, jij um, doet ook weer mee. En jij verklaart Tim soms een beetje van gek, hè, geloof ik. Uh, nou, hij, hij gaat door waar ik stop in ieder geval. <lacht> dat ik wel. En, oh, dit, dit lijkt me een mooi intrigerend ja. punt om daar zo meteen op terug te komen. Hij gaat door waar ik stop. Tot zo meteen, heren. En Mick van Weli, de bovenbaas van de crimejournalistiek, is hier weer. We hebben het zo meteen over liquidaties en dat het nog best wel lastig is om iemand om te leggen, Mick. Het valt niet mee, nee. Je nee, moet behoorlijk wat voorwerk doen. En, uh, ja, en dan het moment wat Nawerk. En wat nawerk. Ja. <laughs> maar goed. Geluk hebben. En geluk hebben. Zo meteen dus. En uh, het Luc Iekink felicitatieregister. Merk ik <laughs> even, staat open op at BNN Today. En natuurlijk facebook.com slash BNN Today. We gaan alles netjes voor Oh, fijn. Kijk, een, een boekje? Allemaal, morgen boven Leuk. op zijn bureau. En... Luc de niet We horen morgen de Bloemendaalprijs vandaag ging naar Lucie e. King. straks hebben we het er nog even over. Yes, top 5 van vandaag. We beginnen met Assen, die heeft namelijk bezoeken gekregen van Lenin. Het transport is aangekomen, het heeft even geduurd, maar Lenin ja. zweeft nu daadwerkelijk in de lucht. Leuk hè? Ja. Zomaar op de woensdagavond in Assen. Aan de kop van de vaart staan een paar honderd man te kijken hoe de historische figuur... ...omhoog wordt getakeld. Ja, want de leider van de communisten is natuurlijk niet echt in assen aangekomen. Een beeld van Lenin is opgehaald voor de tentoonstelling... ...de Sovjet-mythe in het Drentse Museum. Geinig natuurlijk, maar er is ook wel wat kritiek. En dat het nou een, een massamoordenaar is... ...dat hoor je sommige mensen ook zeggen dan zou het niet mogen. Wat vindt u? Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn we niet allemaal met je massamoordenaar eigenlijk, hè? En doe nou niet zo flauw, het is toch geinig zo'n beeld? Bent u communist dat u hier bent? <lacht> <Ja>. <lacht> Je weet niet wat ik daar ooit Ja, U wel, meneer, u lacht. Ik, ik niet, nee. Ja, absoluut niet, he. geen linkse rakker. Nee, helemaal niet. maar Vindt u het wel gepast, een beeld van Lenin aan de kop van de vaart? Ja, waarom niet? Omdat hij miljoenen mensen heeft vermoord. Ja. ja, vermoord, vermoord. Moet je in dit geval niet gewoon lekker praten over een ongelukje? Een tijd geleden. Precies, op 4. Gisteren werd het groot dictaat der Nederlandse taal weer gemaakt. En dit jaar was de tekst geschreven door Adriaan van Dis. Als ik spiksplinternieuwe Suède Molières of Brokes moet inlopen. wil ik tegelijkertijd blootvoets in de mangrovenbos in de Afrotopische ecozone binnendringen. Ja, prachtige tekst natuurlijk, ook al slaat als een kut op Dirk. Een Belg won <lacht> dit jaar opnieuw. Hij had drie fouten. En bij de prominente won nieuwslezer Herman van der Sand En daar ging hij verder ontzettend koeltjes mee om. Goedemorgen. In New York is er een groot benefietconcert met twee C's... aan de gang voor de slachtoffers van orkaan Sandy. Ja, Herman had in de tekst 17 fouten gemaakt. Hij is in 2006 bij de NOS te zien als nieuwslezer van het NOS-journaal. En in 2008 werd hij nog genomineerd voor de Philip Bloemendaal-prijs. Maar won hij die toen niet. <laughs> Loser! Dan de Vira op drie. Sinds zondag is de Vira-verbinding tussen Nederland en België... een feit en op die supersnelle verbinding rijdt ook een nieuwe trein. En eigenlijk staat dat ding vaker stil dan dat hij rijdt. In de afgelopen Vier dagen zijn 50% van de reizigers gewoon normaal op tijd aangekomen. Twee derde had een vertraging van een kwartier. En 20% langer dan een half uur. Dat is niet zoals we dat willen. Daar ben ik niet zo goed in cijfertjes, maar als 50% op tijd aankomt en twee derde een vertraging heeft van een kwartier, dan kom je boven de 100%. Uh, even kijken hoor, 6,6, 3 plus 5, 300. De verrijking heeft gewoon gelijk. Uh, nee, wat je doet, je rekent ook de rest van de treinen mee. Dus 50% komt op tijd aan, dan hou je 50% over. Uh, Tweederde, daar zit die 50% ook in die op tijd is, maar twee derde heeft dan maximaal uh. een verdraaiing van een kwartier. En de laatste 20% is het een half uur of langer. Ja ja. Nee, dat begrijp ik wel. En die weetjes, een boel problemen dus en dat merken ze ook in België. De spoorwegen worden de jongste dagen getroffen door uitermate veel pech. In Morsel, goedemiddag Luc. Ja. Ja, zijn de problemen intussen opgelost? Ja, dag Belgische Herman. Nee, nee, de problemen zijn nog niet opgelost. Ik heb het net even uitgerekend dat 125% van alle treinen... dus een vertraging heeft van meer dan een half uur. Slechte cijfers dus, en dat vindt ook de Belgische collega's van de NS, de NMBS. En naast mij staat de woordvoerder. Eh, goedenavond. Wat gaat u eigenlijk allemaal doen aan die vertragingen? De afgelopen dagen hebben we inderdaad een reeks vertragingen... een afschaffing van treinen gekend. Enerzijds heeft dat te maken met een normale opstartfase... Mens moet de treinbestuurder, moet de machine nog leren kennen. Maar anderzijds zijn er ook een aantal technische defecten aan de treinstellen die we uitgeklaard willen zien. En daarvoor hebben we morgen de top van NS uitgenodigd om daarover duidelijkheid te verschaffen. Ja. Je hoort het, Belgische Herman. Eigenlijk zegt men hier in Brussel... screw you guys, het is de schuld van de Nederlanders. En die mogen het oplossen ook. Lucky Gink, today's topics, Brussel. Bedankt. Lukt in Brussel dus. Yes. <laughs> Op twee dan nog meer treigedoe. De gemeente Den Haag wil zelf een nieuwe intercity-verbinding... tussen Den Haag en Brussel. Wethouder Peter Smit van Den Haag. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. Wethouder van verkeer, waarom wilt u een eigen verbinding? U heeft toch de Vira? Nou, wij hebben de Vira niet. En dat is nou juist het punt. Want de Vira die rijdt met problemen. Nee, omdat de Vira ook als die met problemen rijdt. helemaal niet Den Haag aandoet. Dat is het probleem. U moet, over, je moet overstappen. Precies. Ah, ja. Ah, oké, okay, op die maniertjes. Dus er komt helemaal geen Vira in Den Haag en ook geen in city meer. Ja, en nu heeft u helemaal niks, zegt u. Uh, zo is het. Ja. En dus zouden volgens Den Haag een intercity trein moeten gaan rijden... direct tussen Den Haag en Brussel. En in praktijk zou dat mogelijk moeten kunnen zijn. Dan lijkt me toch een probleem opdoemen, want ja, Arriva en Veolia... Die, mogen die wel op al die sporen rijden die er liggen? Het internationale treinverkeer is in principe geliberaliseerd. Dus in principe zou dat moeten kunnen. Nou ja, nu rijdt nog vaak de NS daar, hè? Jawel, maar het principe is dat internationaal treinverkeer is geliberaliseerd. Ja. ja. En wie gaat het eigenlijk allemaal betalen? Ja, en dan krijg je wie gaat dat bekostigen? En, en hoe ziet u dat voor u? Nou, uh, een gewone intercity is een stuk minder duur dan uh, de Vira. Uh, en in de Benelux-trein zaten tot zondag ook mensen. Ja. ja. Nou, even kijken. Nee, dat was het als een zo'n beetje. Hey, bedankt, hè? Graag gedaan. Goedemiddag. Goed, nummer 1 dan nog, dat is The Voice of Holland. Er wordt veel over geluld, de, de hele week al. Morgen is die finale. Leona, Ivar, Flootje en Johannes zingen... en in het laatste geval ploet het zich door de finale heen... in de hoop The Voice te winnen. En dus niet Sandra van Nieuwland, die ligt er sinds een weekje uit. En daar is nu een hoop gedoe over. We hebben nou een of de kreupele vries. Laat maar gewoon rond zeggen... Die dreigt te gaan winnen. En Johannes komt dan uit Friesland en die Fries, het is, net als met het Eurovisie Songfestival. Dat stemt dan op elkaar. En dreigt dus nu met de overwinning naar buiten te lopen. Ja, dat was bij ons in het programma hè, eerder deze week. En dus dachten we, hoe kan het toch dat zo'n populair persoon als die Sandra, vier top vijf hits, nou niet in de finale komt. Nou, wij bellen met Henk Jel Smits, die staat vaak in de jury van dit soort programma's. Ik ben ervan overtuigd dat dit gepland is.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 Wat er ook gebeurt, die Sandra Nieuland, die flikkert eruit in de halve finale. En terecht. Ja, nou, dat zal dan wel zo zijn. Denk ik dan als leek, zit ik vanmiddag lekker naar de Koerens Sanders Show te luisteren. Niet echt natuurlijk ik met gehuldigd vanwege mijn kunnen. Uh, zit ik dus naar de Koener Sanders Show op 3FM te luisteren, hoor ik daar ineens John de Mol. Ik vind het een beetje zonde van de kostbare zendtijd van een landelijke radiozender... om te reageren op dit soort domme... Uh, zielige uitspraken van mensen die uh, zelf uh, een beetje uitgerangeerd uh, zijn. <laughs> en proberen om uh, op deze manier nog een beetje in de publiciteit te komen. Oké, okay. John is dus een beetje boos op Henk-Jan. Niet op mij natuurlijk. Ik ben volgens een juryreport very likable. Uh, als John boos is, dan is dat dus niet leuk. Ik heb overigens uh, uh, uh, uh, mijn advocaat de opdracht gegeven om heel goed te luisteren wat hij gezegd heeft. Oh. En als het inderdaad zo is dat hij letterlijk zegt dat ik de boel manipuleer, dan heeft hij morgen een brief van een advocaat in zijn bus. Jij bent daar heel boos ja, boos, boos, boos. Het is geen lening, maar het komt al in de buurt. Morgen wordt het vervolgd, dan is ook de finale van de Voice of Holland. Tot zover, ik ga even een aantal bruggen slaan tussen nieuwe en oude media. Tot later. Het juryrapport over Luc overal te vinden op het internet. Tot zometeen, patria! De zwaarste rallyrace ter wereld komt er weer aan. Dakar op 5 januari starten bijna 600 auto's, motoren en trucks... voor een tocht door Chili, Argentinië en Peru. Twee weken lang ze, be, bedwingen ze daar de duinen, de bergen en de pampa's. Het klinkt indrukwekkend en dat is het ook. En Chris leidt teambaan van het Pro Dakar team, die is er weer bij. En coureur Tim Coronel. goede goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Chris, dit wordt jouw uh, twaalfde Dakar... Hè, waarvan je hem tien keer zelf hebt gereden. Um, uh, nou twijfel je nu nog of je hem gaat rijden... of alleen meegaat als teambaas. Waarom is dat? Um, ja, je moet voorstellen dat we zijn... Uh, tot zeg maar, twee weken, drie weken terug... heel druk bezig geweest om alle auto's te bouwen... en klaar te maken. We mm -hmm. zijn de, de boot opgegaan. En... Um, ja, in al die tijd kunnen er allerlei dingen gebeuren. Dus ik heb één auto die komt eigenlijk vrij te vallen. En um, dan is de overweging of ga ik zelf ook rijden... of blijf ik de teambaas voor mijn klanten en... Um of ga ik een rol vervullen om achter ze aan te rijden om ze te helpen of wat dan ook. Maar ja, ik denk toch dat het, uh, het jeukt heel erg. Het is een soort virus. Ah, doe het. <lacht> doe Voor een inmiddels. Tim, jij gaat in ieder geval starten voor de zesde keer. En er doen heel veel uh, verschillende wagens mee, hè? auto's, ja. motoren, vrachtwagens. Maar jij gaat Dakar rijden in een hele kleine lage buggy. Dat heb je, ja, nou, dat dat heb je al eerder gedaan, hè? Dat is door Chris, hoor. Uh, eerlijk is eerlijk. Uh, Chris, uh, in 2009 was het uh, ja, toch een beetje crisis op het gebied van uh, relaties en sponsoring. En Chris die zegt tegen mij, Tim, uh, ik kan een auto bouwen en dan, uh, en dan uh, bij, rij je eentje. Ik denk, nou ja, uh, ja leuk. Uh, dat kost ongeveer de helft van het geld, dus laten we maar doen. Ja. En uh, ja, wist ik veel dat nog nooit iemand dat had gehaald in een buggy. <laughs> Want een buggy, even, even beschrijven het ja. even, dat is helemaal een open dingetje. Ja, ja. Uh, ik kom wel al, meestal als een VEBO-kroketje uh, kom ik uh, gepaneerd en wel kom ik weer binnen. Uh, Chris heeft zelf ook meegemaakt. In 2010 zijn we natuurlijk teamgenoten geweest. Ja. Uh, het, is een, ja, het is eigenlijk een, een heel klein autootje. Is het. En uh, ja, het gaat vooral om het gewicht. Want uh, ja, in onze klasse heb je maar 1050 cc. Dat is ongeveer 140 pk. Dat is helemaal niet zoveel. Ja. Dus ja, moet je ook uh, een licht autootje hebben. En dan, maar, uh, ja, dan wordt hij wat kleiner. Hij is licht, hij is heel laag. Dus als je door het water rijdt, dan zit je er middenin. <laughs> je bent ja. één met de natuur. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat is het hè? Je ja. moet wel helemaal erin zitten. Ja, dat is, dat ja. gebeurt letterlijk. Ja. Ja. Um, iedereen die meedoet zegt... Um, Chris, dit is de zwaarste rally race ter wereld. We gaan het er zo meteen over hebben. Ook over al jullie ervaringen. Maar wat maakt het zo zwaar? Nou ja, ik denk dat het... Uh, het, is, het is al met al 10.000 kilometer... Um, het is, uh, stel je voor dat je naar Parijs rijdt en uh, geen weg mag raken... en je moet door sloten en, en door weilanden, door heidelandschappen... tussen de bomen door. En dat gewoon uh, 15 dagen of 14 dagen, uh, zeg maar, achter elkaar. En ja, ik bedoel, ik ken mensen die het, vinden het al moeilijk vinden om naar Parijs te rijden... op zich over de al, Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat die mensen roepen. Het is het zwaarste, maar het is ook wel een van de mooiste autosportevenementen die er is. Ja, en ]weer. toch zie ik ook in jouw ogen niet alleen maar lol... maar ook een beetje van, oh Christ, daar gaan ja. we weer. Moeten we het weer, moeten we ja. het weer. Ik ben ja. toch flink aan twijfel twijfelen of ik het wel zal doen, ja. ja. Zo meteen, heren, uitgebreid over jullie eerdere ervaringen. Um, het is lang niet alleen maar leuk, laat dat duidelijk zijn. Um, jouw vroegere teambaas is. is omgekomen, hè? Ja. Ja. Ja, ja. ja zo meteen hoe dat is gebeurd. Maar eerst twee... Janus, noemen. doen we. Ach, daar ben ik gek op. Playstore aan. <middels> Vroeger van Room 11 nu solo en ik ben altijd een beetje verliefd op haar. Jannes Graa met Places to Run. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Chris Leids en Tim Coronel, twee van de snelste mannen van Nederland, zijn hier nog over de Dakar Rally. Tim, jij neemt zelfs je telefoon zo op, hè? Ja, <laughs> na nou, zo ooit een keer als grapje is dat gewoon begonnen <laughs> hoor. Ik lees het toen voor Michibici. Mitsubishi en ja, ik, ik, ik, ik weet niet meer wie me bel. Ik geloof mijn monteur en uh, toen nam ik zo op. En ja, dat is dat eigenlijk een beetje een gimmick geworden. Met de snelste man van Nederland. Ja, ja uh, Zo meteen uh, meer over jullie. En Hugh Hefner, die uh, krasse playboy knar, die gaat op oudejaarsavond weer trouwen. Wij vragen in Exit Holland of dat nou een feestje is waar heel Hollywood warm voor loopt. En Luc feliciteren kan nog steeds facebook.com slash het is donderdag. Mick van Weli, onze koning van de misdaadjournalistiek, is hier dan altijd. Mick, 2012 zit er bijna op, hè? Uh, terugkerend, uh, terugkijkend, weten we eigenlijk één ding zeker. Het was een goed jaar voor de liquidatie. Dat klinkt heel cru, maar dat is inderdaad waar. Dat De afgelopen jaren was het iets rustiger. En 2009 was een, uh, een topjaar, als je dat zo mag zeggen. En uh, <laughs> dit jaar uh, gaat, ging het hard. We zitten nu ongeveer 12. Moet ik wel bij zeggen ongeveer dat... 12. Ongeveer ja. Dat weet zeker. Ik zeg niet dat expres zeker. omdat uh, je weet nooit... Er zijn ook liquidaties waarvan we helemaal niet bestaan weten. En ja. uh, soms is gewoon nog niet duidelijk wat, wat het precies is. Het kan ook gewoon een, een uit de hand gelopen ruzie zijn. Ja. Maar in ieder geval zijn er, zijn er dit jaar een paar, uh, paar grote zaken geweest. Stevige zaken. En, uh, Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, onlangs, begin december. De moord op Patrick Brisbane. Een uh, man in die in, in zwaren de kookhandel zit. In Diemen. In zijn auto doodgeschoten. We Soto Senoyo, de de dan het, het lid, van, aspirant lid van Satudara... en uh, ja. lid van de Crips uh, in Amsterdam. En dan had je bijvoorbeeld nog de, de, de grote wietbaron uh, Aron de Jong in Eindhoven, ook geliquideerd. Dat zijn toch wel echte, echte liquidaties. Uh, dat zijn wel de meest spraakmakende dit jaar. Nou, nou, zijn dit soort afrekeningen in het criminele circuit um, zijn natuurlijk altijd in opdracht. Hè? En dan spreek je echt over criminele Huurmoord. afrekeningen. Huurmoord. Ja. Ja. Wij vragen ons af, hoe gaat dat in zijn werk, zo'n liquidatie? Grote vraag lijkt mij, hoe en waar vind je nou een beetje een betrouwbare huurmoordenaar? ik denk dat, dat wij als leken niet, uh, niet zomaar een huurmoordenaar kunnen regelen. Ik bedoel, je gaat niet naar een café en zegt... joh, kan iemand uh, voor mij iemand ja, ik heb alle. geen idee, maar en nee, dat, dus. dat, dat, dat werkt zo niet. Je moet echt wel connecties hebben in het criminele circuit. En dan heb je allerlei categorieën mensen die dat kunnen doen. Uh, ja, iemand kan het voor de eerste keer doen, maar je hebt dan professionals... zoals je bijvoorbeeld in de passage, in de liquidatieproces ziet in Amsterdam... Uh, jongens die uh, uh, bijvoorbeeld uh, Peter Laes en uh, Jesse R die dat dan uh, die meerdere liquidaties uitvoeren mm -hmm. en je hebt natuurlijk ook uh, de moordmakelaars zoals Fred R ook in het liquidatieproces, die verdacht wordt van het regelen van huurmoorden maar die kan je dus inschakelen die Fred R en zeg je doe mij nou ja, voor dan wordt zoveel van, geld daar een... wordt hij dan van verdacht hè, volgens ja. de verklaring van PTS. S dat, dat, dat is dan een, een, noemen ze wel een moordmakelaar dus iemand een, eigenlijk de schakel zeg maar tussen de opdrachtgever en de schutter dus hij regelt dat dat, maar dat, dat zijn natuurlijk niet zomaar wat, wat simpele... nou ja, laten we zeggen huistuin- en keukencriminelen die dat doen, Nee, toch? er zijn, er zijn uh, mensen die zich echt erin specialiseren. Bijvoorbeeld dat tattookillers worden, worden van verdacht... om echt een, echt een professionele liquidatiegroep te zijn. Dus uh, uh, ja, je, moet, je, moet, je moet echt wel weten wat je doet. Dat, uh, wat kost een beetje moord? Ja, weet je, dat, dat, dat is speculeren. Dat... Uh, uh, Kijk, het idee bestaat over een huurmoord dat het altijd iemand is uit, uit Bosnië die hier wordt ingevlogen, die in Rusland landt, of in, in België landt, gaat dan hierheen, doet zijn ding, gaat er weg en er wordt een ton betaald. Die zijn er ook, maar dat zijn er niet, niet zo heel veel. Ik, ongeveer, bijvoorbeeld in de passagezaak werd een bedrag genoemd van een ton. Uh, ik denk zo dat het begint bij 50.000 euro. Uh, ja, dat, dat wisselt, maar er zijn ook jongens beginnende criminelen in achterstandswijken die zich op willen werken in het criminele circuit en die misschien ja, die... voor 10-20 eentje, eentje plegen. Het is, het is moeilijk om dat te zeggen. Ja. Kijk, je moet zo zien dat een crimineel die dit doet of die opdracht geeft... Uh, uh, je loopt enorme risico's, zware straffen... Als uitvoerder, als, ja, uitvoerder, ook, ook ja. als opdrachtgever, en, maar en ook als uitvoerder. Als uitvoerder. Ja. En ga je er een paar jaar uit, hè, beland je in de bak... Dan, dan verlies je natuurlijk je inkomsten als crimineel. Als je een paar ton in een maand verdient en, en, en je zit drie jaar vast... dan kun je checken. Ja. Dat speelt allemaal mee. Nee, je bedoelt, je, je denkt er wel drie keer over na of ja, je zo'n opdracht aanneemt. Ik want ik wel, ja. dan ligt je business ja, ja. stil. Voor... Ja. Maar, het, het, het is niet zoals als mensen denken dat, dat er maar eventjes wordt getikt... Uh, uh, van op tafel, van die, die moet dood, die moet dood. Zo gaat het echt niet. Nee, 50.000 tot aan een ton, dan, dan heb je het dan, wel. Uh, dan moet je volgens mij wel iemand om kunnen leggen, <laughs> ja. ja. We ja. zitten natuurlijk een beetje om te lachen, maar het, is ook, nee, het klinkt bijna als een, als een filmscenario. Dit. Ja, ja. Is er nou, als je kijkt naar de, naar de huurmoordenaar zelf, hanteert hij een soort van, van blauwdruk als hij iemand liquideert? Nou, als, je, als je het hebt over professionele liquidaties, dan zie je gewoon bepaalde dingen terugkomen. Uh, je moet eerst iemand afleggen. Je moest de gangen naar gaan. Hè. Waar is een kwetsbare moment? Waar kun je hem, kun je hem uh, omleggen? Uh, afleggen is, afleggen z n, z n is observeren, ze gangen nagaan. Wat is een kwetsbaar moment. Thuis heeft hij alles beveiligd. Hekken is het een bunker. Maar hij gaat iedere dag daar en daar koffie drinken. Je moet, je moet hem afleggen. Dan heb je nog het wapen. Uh, je kunt iemand met een pistool afknallen. Maar uh, uh, je kunt ook bijvoorbeeld explosieven in zijn auto plaatsen. Of aan de deur hangen. Zoals bij de advocaat Evert Hinks is gebeurd. Aan de deur explosieven. Uh, er zijn verschillende methoden om, uh, om uh, uh, dat te doen. Uh, dus ja, dat, dat, dat, uh, dat wisselt. Het wordt ook bijvoorbeeld gedaan vanaf een scooter... of vanaf een motor, zoals bij Cor van Hout. Het zijn allerlei... Of manieren. laatst met die gast in Diemen, die Brisbane. Diemen, gewoon... in de auto, Stanley ja. Hillis, ook in de, uh, in de auto doodgeschoten. Die, die Brisbane had geloof ik wel zijn hele huis beveiligd... met van alles en nog wat. Ja. Maar gaat dan wel op hetzelfde tijdstip nou ja, in zijn auto zitten. Dat, daar wilde ik het dus over hebben. Want wat bijzonder is, is dat je... Aan de ene kant heb je het over hele professioneel uitgevoerde liquidaties... maar er worden wel echt vaak stomme fouten gemaakt. En dat zag je ook bij Patrick Brisbane dat uh, uh, pal onder de camera een, een, een, een moord plegen. Uh, bij het Amsterdamse proces zag je dat uh, kort na liquidatie... werd een, een vuurwapen gewoon ergens vlakbij in een, een vijver gegooid. Uh, de man die Enstra opwachtte, die, uh, die liet DNA achter op een parkeerbonnetje. Dus, dus je ziet dat er ongelooflijk stomme fouten worden de gemaakt. De zwembadmoord net. De zwembadmoord de, de, de in petje. Klassiek voorbeeld. Ja. Redelijk goed uitgevoerd, maar dan laat iemand een petje achter ja. met DNA... bij de moet Dat is ongelooflijk. Maar je ziet het overal... De liquidatie van Kor van Hout. S'nachts zat iemand in de sloot met een sloot met een lang afstandsgeweer... Uh, en, en er werd Duk gebeld over dat ding. En hadden ze het over vizier of weet ik het wat. Dus er worden echt heel veel, heel veel stomme fouten gemaakt. Is dat ook waarom uh, door die fouten... want veel liquidaties worden toch opgelost? Komt dat door dat soort fouten? Ik denk do door die fouten, maar er zijn twee belangrijke zaken. Dat is de ontwikkeling van techniek bij de politie, de opsporingstechnieken. Uh, bijvoorbeeld DNA. Uh, uh, vroeger was het zo alleen een haar of een druppel bijvoorbeeld... Hè. Dat, dan, dan kon je achterhalen, dan kon je goed DNA-profiel. Maar tegenwoordig huidschilvers, vingerafdrukkers... en zoveel technieken waarmee je uh, een, een spoor van een dader... kunt veiligstellen op een PD. Uh, ander punt is de camera's. In iedere dakgoot hangt tegenwoordig een camera. Ik bedoel, je, je ziet het bij zoveel liquidaties... Dat er, en dan hoeft het niet eens op de plek te zijn waar het gebeurt... maar ook in de omgeving. Dus je ziet dan toch weer iemand wegrijden. Je wordt gewoon heel snel gefilmd. Je wordt heel snel ja. gefilmd, ja. Kortom, het wordt er alleen maar moeilijker op. Het wordt er uh, uh, alleen maar... maar uh, zijn. Al en weet je, we hebben het, als we het over liquidaties hebben... we hebben het over liquidaties die, die we zien, hè, die gebeuren, waarover wordt geschreven. Maar de beste liquidaties, die worden natuurlijk uitgevoerd, uh, die worden stil uitgevoerd, die zie je niet. Uh, de, de, het idee van de betonnen voetjes. Iemand die, die wordt in een betonnen bak... en het Italiaanse Italiaans of Amerikaanse verhaal en in de zee gestort. Vandaar dat je zegt, het van zijn brand. er waarschijnlijk twaalf dit jaar... maar voor het de weet, liggen er nog een paar in het ei. Precies, je kunt eigenlijk ja. nooit zeggen... zoveel liquidaties zijn blijft, want ik denk dat de goede liquidaties, dat, dat, dat weten wij niet. Die, die komen niet aan het licht. Mik, denk je wel. Ja, even iets heel vrolijks. Playboy, nou ja, vrolijk, het is mooi het bekijkt. Playboy-oprichter Hugh Hefner... die staat uh, bekend als uh, potente tachtiger, dat zal je weten... Maar nu maakt hij het wel heel bond. De 86-jarige 86 snoepert die gaat trouwen met de 60-jarige jongere playmate Crystal Harris. Marike Audians is onze exit-Hollander in Los Angeles. Um, Marike, goedenavond. Goedenavond. Hefner heeft al een huis vol met bloedmooie vrouwen. Waarom wil hij dan nu toch trouwen? Ja, hij houdt misschien toch echt van haar... Maar er zijn natuurlijk ook critici die beweren dat hij het eigenlijk alleen maar doet om zijn imago hoog te houden. Ja. En sommigen zeggen misschien dat hij het wel doet om haar straks voor het altaar te laten zitten. Omdat ja. zij hem natuurlijk verleden jaar heeft verlaten, vijf dagen voor het toen al geplande huwelijk. Ja, Crystal Harris die zou al met hem trouwen, vijf dagen ervoor rennen ze weg. En maar dit, dit, dit is natuurlijk een idioot verhaal dit, wat bezielt die man? Dit, dit, dit, dit, het enige wat ik kan bedenken is wraak inderdaad. Ja, dat zal wel mooi zijn, maar we moeten het afwachten. Het is uh, gepland binnenkort, waarschijnlijk oudejaarsavond. Dus we zullen het snel weten wat er gaat gebeuren. Ja, terwijl zij uh, ze zouden dus al trouwen, zij was nou niet bepaald heel aardig toen voor hem. Nee, zij heeft zich uh, toen uh, publiekelijk uitgelaten. Uh, en allemaal dingen gezegd die afbreuk deden aan zijn imago. Zij heeft uh, natuurlijk gezegd dat ze nog nooit bloot had gezien, dat ze nooit seks hadden. En aan de andere kant zei ze van ja, we hadden wel seks, maar dat duurde twee seconden. En het ergste was misschien nog wel dat ze zei dat ze totaal niet opgewonden van hem werd. Ja, en nu gaan ze dus toch trouwen. Goed. Heel Hollywood praat erover. Ja, het entertainment nieuws staat er bol van. Het is natuurlijk een mooi verhaal. Maar uh, ja, iedereen is benieuwd wat er nou gaat gebeuren. Ze heeft in ieder geval de nieuwe verlovingsring alweer binnen. Want die vorige had ze verkocht, die had ze mogen houden. En uh, nu heeft ze weer mooiere, grotere gekregen. Dus wat dat betreft zijn de eerste signalen wel dat het door zou moeten gaan. Maar zij heeft ook last van de crisis, want ze houdt wel dezelfde jurk aan. Ja, ze gaat dezelfde jurk dragen en ze gaan het feestje kleiner houden dan ze het vleden jaar gepland. Toen zouden er 300 gasten komen. Nu doen ze een intiem feestje op de mansion met uh, ja, alleen familie en vrienden. Maar goed, familie en vrienden is misschien een breed begrip. Want... Nou ja, hij kent in ieder geval een heleboel bunnies. Ik verwacht dat daar er wel een paar van zullen komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? Gaat het door of niet? Nou, vast wel dit keer. We gaan het zien. Wanneer is de planning dus? Komende? Uh, oudjaarsavond. Oudjaarsavond. Hugh Hefner met zijn 60 jaar jonge playmate Crystal Harris. Dank je wel. Marika in L.A. Het is half tien. Tijd voor het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mark Visser.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 De reserveringsplicht bij de FIRA moet niet worden afgeschaft. Dat heeft staatssecretaris Mansveld gezegd. De trein die sinds vorige week tussen Amsterdam en Brussel rijdt... gaat 250 km per uur. En bij die snelheid is het volgens Mansveld belangrijk... dat alle passagiers gegarandeerd kunnen zitten. Het oudste kind van prins William en zijn echtgenote Kate... wordt zeker de troonopvolger. Het maakt niet uit of het kind een jongen of een meisje is. De Britse regering heeft een wetsontwerp naar het parlement gestuurd... waarmee de regels voor de troonopvolging worden gewijzigd. Mannelijke royals krijgen niet langer een voorkeursbehandeling... bij de troonopvolging. Kate is zwanger van haar eerste kind. En in Groningen zijn drie mannen aangehouden... na een achtervolging door de binnenstad. Vanwege koopavond was het druk. De politie vond de situatie zo gevaarlijk... dat de achtervolging werd gestaakt. De achtervolgde mannen zouden betrokken zijn geweest... bij een inbraak in de Groningse wijk Selvert. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. CKV verdwijnt als vak op de middelbare school. Maar niet als het aan D66 ligt. Vera Bergkamp springt hier zo in de bres voor dat schitterende vak. En de kaarmannen Tim Coronel en Chris Leids zijn er nog. En vorig jaar toen klonk het zo in de auto van Chris: 200 meter, 200 meter. Hij moet hier ergens zitten. Ja, hij zit er inderdaad. <lacht> <lacht> <lacht> Mooi gedaan, Chris. Nou, wat trek op. <lacht> wat trek op. <laughs> Zometeen praten we verder over de zwaarste rally op aarde, Dakar. En het is super populair, met name onder jongeren... de kleding van Apigrombie en Fitch. Vandaag is in Amsterdam de eerste winkel geopend. Een rij van 100 meter stond voor de deur. En onze Joris Kreugel die ging er met hoogleraar Walter Ploos van Amstel naartoe. Het is een hele vreemde formule. Want wie gaat er nou naar een winkel... waar het lastig is om je product te vinden? Eigenlijk niet eens bijzonder. Een vreselijk duur merk als je er naar kijkt. En dan moet je vervolgens heel lang... In de wacht staan bij de wachtkamer. Ongelooflijk lang in de rij bij de kassa. Je bent zeker een uur, anderhalf bezig voor je staat, Maar daarna heb je ook, ook Normaal, dan hoor je hier natuurlijk Today's Tweets met Luc. Maar ja, Luc, he, golden boy van me. Vandaag yeah. ben jij de man die geëerd moet worden. Jij uh, nog even voor de luisteraar die dit nog niet heeft gehoord. Jij won vandaag de Phile en dat is dé prijs voor journalistiek talent. En dat won je uiteraard voor Today's Topics. Ja, nou ja vooral voor, voor, voor, voor, voor Today's Topics. Voor al topics. je werk, maar vooral voor Today's Topics. Vind ik wel, ja. Dat vind ik ook. Dat, ja. is iets, nou ja, dat kan niemand in Nederland, denk ik echt. Nou. Niemand doet het in ieder geval. Dat is het misschien. Dat is het misschien. Ja, en dan uh, lees jij altijd de tweets voor. Maar dat doe ik natuurlijk lekker even zelf. Ja. Uh, je twittert zelf. Poeh, uh, gewonnen. <laughs> hashtag blij. Meer. Ja bescheiden, hoor. Ja, nou ja, ik wist nog niet heel veel uit te brengen. <laughs> Ga straks wel los. At Thijs van den Brink, die twittert, gaaf, Ed Luke van harte en terecht. Langtijd. En Sophie Shuttle twittert, Hahaha, ik moet echt heel erg lachen om die gekke Luke. Uh, nee, die is van gisteren. Okay. Nou, en nog veel meer felicitaties van alles en iedereen. Uh, echt heel veel felicitaties. Wil je jou nog feliciteren? Dat kan. Natuurlijk, Ed Luke op Twitter of 06451823. Nou, whatever. Mm, ja. Mensen zoeken het maar op. Ja. Hey, heb je al een beetje gekeken? Hoe bedoel je? Op Twitter? Ja, ja best wel veel. Uh, ja. ik, maar ik heb nog niet kunnen reageren. Maar ik, ik hoop de 100 mensen staan. Dat zou ik mooi vinden. Ed Luc mensen, op yes. Twitter. Ed Luc. Laten we heel even luisteren naar de prijsuitreiking van de Philip Bloemendaalprijs vanmiddag dus. De winnaar van de Philip prijs 2012 is geworden. Oh, ga je... Oh, je gaat... zo weer... Ja, laten dat gaan grommelen. <hijf> Luke Iken. <hijf> <hijf> en die hardste scherm ben jij volgens mij. Schaamde hier voor ons een beetje. Nou, volgens mij, ik ben wel wat gewend. Heel BNM was er ook. Ja, ongeveer. leuk toch? Ja, ja. Zeker. Je stond daar, je stond daar naast een Heertje. en wat ging er door je heen, Luc? Uh, een golf van gerechtigheid. Nee, <laughs> nee, uh, ja, hè? <laughs> Zo ben je wel. hè? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee joh. ik Net als nu een beetje schaamte. Schaamte. Ja, stom is dat ja, nee, maar, maar dat, jij bent, jij bent Luc, je bent echt veel te bescheiden. Ja, echt nee, maar ik, ik, dat, ik vind, nee, dat, is, dat is iets goeds. Nee. Dat gebabbel je, over je zin. dat is iets goeds. Dat is, dat dat. is iets goed, maar vandaag even niet. Oké, oké. Nee, ja, nou, nou, okay, okay. nee, nee ja, ik was echt, echt de man. Ja, maar ik was ook echt heel blij. Ik was er oprecht heel blij mee en nog steeds. Ik vind het echt, uh, echt te gek. Zeker weten. Je hebt uh, dit ding gewonnen. Wat is het? Uh, dit is een, uh, een uh, Jij moet heel even kijken hoe het nou precies heet. Het heet de uh, Speech Trumpet. Het is gemaakt door een kunstenares. En, uh, te zien het, op, op radio1.nl. Zet hem even voor de web. Ja, en, uh, te zien op radio1.nl. Hij is vrij breekbaar. Ik moest hem even op de fiets en het begon al een beetje te rinkelen. <laughs> maar hij is dus uh, um, um, uh, van glas en geblazen ook. in. Uh, uh, dus echt gewoon geblazen met de mond en uh, helemaal handgemaakt. Het is eigenlijk wel een prachtig kunstwerk. Ja, ja, hij, is dus, heel mooi, ja, ja, hij is heel mooi. En uh, geld. Ja. Ja. ja. Geld, kijk, knaken. Bolen <laughs> met z'n ja. allen. Ja, nee, het is, uh, ik heb 3500 euro gekregen in een envelop... maar nog niet allemaal in briefjes, maar ik moet daar iets Kleine mee... Klein geld. Nee, ook niet, nee, nee, dat krijg ik allemaal later overgemaakt of zo. Ik weet niet precies hoe dat mm. zit, maar uh, da, daar moet je dan iets mee doen... Uh, natuurlijk wat nuttig is voor de ontwikkeling en ontplooiing van jezelf. Enig idee al? Ik wil kijken of ik naar, uh, uh, of ik naar uh, Amerika kan gaan... om daarbij een zo'n hele coole late night show... te uh, ja. kijken of ik daar weet ik, misschien een week mee kan... Kan lopen of zoiets tegen. Dat lijkt me echt te gek. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Ik, uh, ik ben vereerd. We nou. hebben een prijswinnaar in ons midden. Luc, we het uh, je waanzinnig. En, en ik heb een uh, vrouw die. Uh, me oh ja. We zijn een uh, jaartje geleden getrouwd. die wil ik heel erg bedanken, want uh, zij is geweldig. Oh. Dus nou, dat is mooi. heel erg Dat deed ik ook dat nog even. Zijn zei je nog even voor je vrouw, Simone. Ja, zo natuurlijk. lief. Ja, moest ik. Dat wilde ik wel even graag zeggen. Champagne vanavond. Ja. Zeker. Dank je wel. Een kusje. Yes. Tonight gaat Luc samen met Simone in bad met champagne. Het wordt een mooie avond. Tina Turner, David Bowie, tonight. Vandaag is in Amsterdam een uh, kledingwinkel geopend. Ja, nou en, zou je denken. Nou, deze is echt wel bijzonder. Er stond een rij van 100 meter voor de deur. En Joris Kreugel, die stond er ook. Als ik elke keer naar die naam kijk... Uh... Walter, ik heb nog steeds moeite om het uit te kunnen spreken. Het is uh, Abercrombie Fitch. 200 jaar oud, ruim zelfs. En de laatste 30 jaar na hun eerste vieze cement, nu echt een zeer modieus merk. Heel even, uh, Walter. Ja. Want wie ben jij precies? Nee, Walter Ploos van Amstel. In het dagelijks leven kijk ik naar winkels. En wat maakt winkels aantrekkelijk? Uh, dat doe ik vanuit de Vrije Universiteit. Ik bent daarnaast... hoogleraar? Ja. En daarnaast rij ik de hele wereld over als uh, house-dj. Vandaar dat we veel van de winkels eens bekijken. Een paar uur voordat we in de stad zijn. Dat, dat is een beetje een jij eigenlijk, het... he? eigenlijk heb ik het best betaalde leerlingenstelsel van de wereld. Veel reizen, veel genieten, veel van de wereld zien. En tegelijkertijd nadenken over wat maakt nou dit soort ketens. En bekom je fit zo succesvol. Want ze breken eigenlijk met alle traditionele ja. detailhandelwetten. Deze winkel. De kleding. ja, Het is nou niet dat je zegt van tjonge jonge jonge. Het is natuurlijk niet geweldig. Want deze kleding dat heet bimbo preppy. Eh, nou, dan weet jij natuurlijk wel wat het is. Ja, bimbo en preppy, dat slaat op het soort jongens, maar ook meisjes. Wat een draag, keurig aangekleed jongens en meisjes. Allemaal naar de kapper geweest, allemaal gestaald, allemaal eindeloos gefit is. Eh, dat maakt het merk ook geweldig. Jij wil gezien worden in die kleding, jij wil gezien worden zoals zij eruit zien. Eh, er staan echt alleen maar mooie meisjes en jongens ja. in die kledingwinkel. Ja, ze altijd meteen in je nek als je wat zoekt. Ze kunnen ook praten. Ja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 Want we staan nu voor de winkel hier ja. op de keizersgracht Leidse straat. Ja. Een enorme rij met allemaal kits, voornamelijk, ja. denk ik, van 16, 17 ja. jaar. Een etalage die er helemaal niet toe doet. Ze maken geen reclame, nee. uh, ze doen helemaal niks je, je, en dan je, toch... je moet de winkel weten te vinden. Hier zit nog een bordje op wat bijna 1 vierkante meter groot is. Ja. In Londen staat er niet eens meer een bordje op. Schaarste maakt geliefd. En, uh, mijn mond valt er een klein beetje van open eigenlijk allemaal. Ja. Hè? En dan staan wij dan toch samen met ons maatje meer. Oh. Wij mogen naar binnen. Het enige is dat we weer binnen niet uh, mogen interviewen. Nee, dat maakt aan de ene kant niet zoveel uit, uit. Want de muziek staat natuurlijk ook gewoon snoeihard. Dus, uh, en het is aardedonker. Net een nachtclub. Ja. Zo zijn jullie al zenuwachtig, dames. Ja. Ga je kopen of ga je kijken? Alles. Ja. mannen. Wat ja. ja. al vind je mooi even. aan die mannen? Een uh, sixpack billen en biceps en ja, hoofd natuurlijk en hoofd. Ook, ook wel. Ja. Ja. ben je al een keer in een winkel geweest waar we hebben komen Ja, jawel. In welke? Uh, in New York en in Parijs. Dus wat heb je meegemaakt ja, daar? Die muziek en die geur en de rijen. Okay, maar is het niet mensen. heel gek om in de rij te gaan staan? Uh, het is heel Jawel. exclusief. Dus daarom heb je even ervoor over. Uh, wat maakt het nou zo bijzonder, behalve de uh, jongens? Nou, omdat er bijna geen winkels zijn. Dus dan moet je echt speciaal ergens heen om ja. naar de winkel te gaan. Ja, het is ook niet heel goedkoop. He? Dus het, ja. is het, het onderscheidt yeah. zich wel van het H&M of zo. Ja, vind je dat het nog maar 60 seconden is? Dan gaat hij open. Echt? echt? Ja. Oh. Oh. Oh. Ja, de microfoon. Ik dan weer rollof. Ja, ik was er wel heel erg geïnteresseerd om die meisjes. Zo vroeg vanuit de polder ja. hier gaan staan, rillend van de kou. Echt helemaal in extase. Maar je ziet uh, behalve inmiddels 100 meter rij, ja. de gracht staat vol. Alleen maar meisjes, hè? Ja. Wil je als meisje nog meer van 16, 17, 18? Oh. Ja, de deur. Ja, ja. ja nou is wel teleurstellend. Het zijn er 3 plus 1. Drie jongens. Ja, de de jongens, maar wel met mij. We helemaal in winterkleding. Ja. Een beetje met een six-pack. Ze hebben jas open. Dus ze staan te zwaar. Een ja. Beetje teleurstep. Ja. Te geraakt. Wat teleurgesteld, hè? Ja, een beetje vuurwerk, een beetje ja. glitters. Ja, ik had ook wel verwacht. Die deur gaat zo open, er komen minimaal vlammenwerpers uit de deur of zo. allemaal zo'n leuk petje voor de Oh, Daar ben je. Ik sta te kijken met uh, grote verbazing. Ze worden allemaal met uh, groepjes naar binnen gelaten. Ja, dit, Kijk zien? dit is het ja, bekende beeld. Donker, de muziek, die geweldige kroonluchters met lampjes. En schappen vol met de prachtigste kleding. Maar ja, binnenkomend zit er even vandaag niet in. We komen gewoon rustig terug, zondag of zo. Heerlijk. We kunnen beter maandagmorgen gaan dan. Hè? Maandagochtend vroeg. En je toch elke middenstand van. hè? Zo'n geweldige rij, zoveel aandacht, zoveel free publicity. Er staat hier voor 2,5 miljoen gratis advertenties. Dat lijkt we wel gek. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Oh, Het was ongelooflijk. Die duiden waren echt belachelijk hoog. Echt zo groot, het sloeg helemaal nergens. om. twee keer ben ik vast komen te zitten. Jumbo Truck helemaal geholpen. En uiteindelijk, ja, we zijn hier. Ja, dat is Dakar, jongens. Weet je dit nog, Tim Coronel? Ja, echt wel. En het moment ook nog wel. Oh, wat was ik blij met het bivak te zijn? Wanneer was het? Het was vorig jaar. Ja. En dat uh, ja. was net even een hele zware rit. Ja, dat was een hele zware tour. Dat was het, het laatste stuk waar, was duinen. En uh, ik had mijn banden daarna ook nog eens een keer stuk gereden op stenen. En ik moest nog 50 kilometer. En ik ben gewoon op, op mijn velgenbank naar de finish gereden. Want ik had geen banden meer. En ja, ik denk, ik ga niet wachten. Want ik heb geen zin om, uh, om nog uh. een keer een nacht in de duinen door te brengen. dat heb ik altijd te vaak gedaan. Maar, maar dat kan dus gewoon op velgen. Uh, ja, ja, ja. ja, het is niet beter hoor. Voor nee. de auto en voor jezelf niet. Nee, ja. je bent en trouwens, wat... de monteurs die vinden dat ook minder prettig. <laughs> ja. We hebben het over, natuurlijk over Dakar, de zwaarste rally ter wereld. Uh, komende januari dan gaat het weer van start en de heren hier bij mij die doen er aan mee. Teambaas van het Pro Dakar-team, Chris Leids en Tim Coronel. Um, even heren, voor 2009 um, werd de Dakar-rally nog in Afrika gereden, hè? Ja. Na echt naar Dakar. En toen waren, was er gevaar voor aanslagen. Toen hebben ze het uh, verhuisd naar Zuid-Amerika. Is het nu zwaarder geworden? Nou, ik weet niet. Ik, ik denk dat het landschap uh, in, in Afrika is meer avontuur um, en in Argentinië meer adrenaline door het, door de. Want, door het wat is het verschil zand en? Nou, er zit wel <laughs> er zit wel heel veel vesvesje in uh, in uh, in Zuid, ja. Zuid, Zuid amerika Heel veel wat? Vesves is ongeveer meelpoeder waar je ja. al ja. gestrooid ja. krijgt. Wat is vesves? Ja, dat is, dat is wat je in je koffie gooit als je melk in je koffie wil. En dat doen we in poedervorm. Uh, en als je dat dan zeg maar omhoog gooit en dan heel hard inademt... dan uh, heb je ongeveer het gevoel wat wij dan hebben, zeg maar. Uh, ja. Het is heel, heel fijn poeder. Maar mild. dat heb je in de woestijn ook, neem ik aan. Ja, maar je hebt, verschillende, <laughs> je hebt verschillende soorten zand. Ja. En dit, dit is echt een mistlaag waar je, waar je in terechtkomt als die op de grond bezinkt. En uh, als je daarin gaat staan, dan sta je tot je knieën... Uh, sta je, uh, sta je gewoon in, het, ja, in de poeder, gewoon. je voelt het niet eens, het voelt waar, als water. Want schetsen even, uh, Tim, waar rijden jullie doorheen? Wat voor landschappen zien jullie? Uh, nou, ja, nou, als je aan Afrika denkt, denk ik nog wel, uh, wat 2007, wat ik heb meegekregen, is vooral uh, de stenen, stof en, en, en zand. En alles gaat een beetje lineair. En als ik naar Argentinië kijk, dan is het tien keer zo extreem. He, de, dus de verschillende soorten van ondergrond. Meer water, dan weer door de Ves Ves, dan weer door het zand... dan weer door het oerwoud. Het, het, is, het is veel extremer. He, het ene moment zit je op uh, min 7, uh, op 4700 meter... en anderhalf uur later op 45 graden... Uh, in, in, in het midden van de woestijn uh, in het zand sta je weer. Dus dat ja. is ja, het, sportief gezien en voor de auto en het materiaal... Ja, vind ik het nu veel meer een uitdaging. Alleen daarnaast... In Afrika had je natuurlijk wel. Had je echt het bivak niet echt in een geciviliseerde omgeving? Je stond echt uh, gewoon in but fuck nothing. En je moest gewoon heel goed opletten waar, waar je je wc-papiertje neerlegde. Want die vloog zo je tent weer binnen. Ja, en nu? Ja. Dat is in is Zuid-Amerika ook ja, Daar heb je nu niet meer zoveel last van. Nee, de meeste plekken heb je nu wel toilet. Ja. ja, ja. Oké. Okay. <lacht> ik dacht dat je niet meer naar de wc ging, maar. Oh. <lacht> um, jij zei net, uh, Chris, jij zei: uh, Tim gaat verder waar ik stop. Ja, daar heb ik een mooi voorbeeld van. Uh, we staan uh, onderaan het duin uh, te kijken welke kant we op moeten... en hoe we naar boven moeten. En Tim komt eraan, die zwaait twee keer en die rijdt heel hard door. En uiteindelijk uh, uh, springt hij over een bult heen... Uh, en staat op zijn buik uh, in het zand... En uh, ik zie hem ook terugkijken zo van de Leids. <lacht> Daarom stond jij daar dus te wachten. <lacht> ja, dan jij zag al, bekijk het maar lekker. Nee, nou, Ik denk, uh, dat komt niet goed en, ja. Uh, nou ja, Uiteindelijk stop je dan en dan gooi je een kabel uit... en dan trek je elkaar weer over die duinen heen. Maar het, is, uh, ja, het wisselt elkaar gewoon af. De ene dag ja. is de ene sneller en slimmer... en de andere dag de andere. Dus, nou, nou moet je natuurlijk heel oh. goed kunnen rijden. Uh, je moet een goed cou coureur zijn. Maar lijkt me ook vrij belangrijk, Tim... dat je survival skills hebt, of niet? Nou, ja, ja. ja. Ik, ik denk, um, als je bekijkt hoe de dak er ooit is opgezet... dan is het gewoon eigenlijk de doorbijters... Die, die mogen het altijd op een bepaalde manier halen. Zo zijn de regels een beetje ingesteld. En ja, je moet gewoon, uh, ja... Ja, ik denk altijd maar bij mezelf opgeven kan iedereen. En ja, maar je moet, je moet nacht, kunnen MacGyveren, toch? Je moet van alles van niks ja, ja, ja. iets kunnen maken. Nee, nou ja, dat heb ik ook een beetje van Chris geleerd. Want Chris maakt volgens mij van een koekenpan nog een wiel als het moet. Ja, en, ja want even voor de duidelijkheid: als het kapot gaat, wat dan ook, je moet het zelf repareren. Ja. Zoveel mogelijk zelf repareren. En gelukkig als team, uh, ProdaCard uh, heeft altijd de servers ook natuurlijk gedaan. En, uh, en ja, die heb je achter je aanrijden. Dus als je het zelf niet op kan lossen, want je kan <laughs> natuurlijk niet uh, van steen, kan je staal maken of. of of iets repareren wat je niet bij je hebt, dat, dat, dat, dat werkt niet. En dan heb je de service die achter je rijdt, ja. eigenlijk een truck die je dan wel zou kunnen helpen, als je je kan vinden. Maar in uh, 2010 zat jij s'nachts vast in de woestijn in een etappe. Toen moest je het lekker zelf doen. <lacht> oh, Jamie, Mickey. Ja, ik, ik weet niet welke etappe, want volgens mij heb ik elke etappe... s'nachts in de woestijn. Hoor. Maar, maar, maar, maar schets eens, <lacht> hoe gaat dat dan? Zit je vast en dan? Ja, dan zit je vast in een padnetje, Je moet je eigenlijk voorstellen. Uh, dus je hebt eigenlijk een zandvlakte. en daarin is, is, is, is eigenlijk een gat. en je, st je staat in dat gat. Hey, dat is een duinpan, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. Maar dan kom je eigenlijk niet uit. Um, ja, en dan is het gewoon. Uh, ja, even heel goed nadenken. even naar de sterren kijken. krijg je allemaal flashbacks. Uh, van wat je allemaal hebt gedaan het hele jaar. En dan, ja, dan ga je toch maar weer door. Dus dan is het de banden af laten lopen. En uh, ja, 3,5 uur scheppen, totdat die auto weer een half metertje omhoog staat. Uh, je zandplaatjes eronder, je krik is ondertussen, je elektrische boren is leeg. Dus ja, je bent eigenlijk helemaal jezelf aan het leegtrekken qua energie. Ja. Nou, en op een gegeven moment, dan gaat het niet meer. En dan denk je, weet je wat, ik ga het nu gewoon proberen. En ja, dan rij je toch nog een beetje dat pannetje uit. En als je een pannetje uitrijdt, moet je dat eigenlijk net zo doen zoals je wel eens op de kermis ziet. Zo'n motorfiets in zo'n ton die dan steeds omhoog rijdt. He, dus je moet wel gang maken om, om, om uit die, uit die pan te komen. Want je door... glijdt de... weer terug, natuurlijk. Want ja. Ja, je glijdt gewoon weer terug. Ja. En, en s'nachts in de duinen, ja, dan, dat is niet zo populair. Dus uh, de trucks die rijden niet vaak door. Hè, want het is zo zwart, uh, daar in die woestijn, ja. Dat, ja, je, je ziet gewoon helemaal niets. Dus ja, s'nachts moet je het echt zelf doen. Even, even nog over uh, dat gevaar. Um, uh, Chris, jij hebt meegemaakt dat jouw teambaas overleed. Ja, ja dat is met tweede elkaar geweest in 2002... En uh, dat, laat eigenlijk, dat eigenlijk staat uh, representatief voor hoe de elkaar in elkaar zit. Niet zozeer dat iemand dan overlijdt, maar dat gebeurt wel eens. Maar die man zit niet eens in de race. Uh, die zit in een assistentieauto. Ja. Is uh, waarschijnlijk de hele nacht doorgewerkt met sleutelen en alles. Uh, gaat in die auto zitten. Zijn monteur die rijdt, uh, ook erg vermoeid, vergeet de gordel om te doen. Uh, in Mauritanië rijden je gewoon op een gewone weg, 80 km per uur. Nou, ze zijn er gewend dat de auto's 30 km per uur rijden, maar. Het is toegestaan om 110 te rijden. Iedereen rijdt gewoon rustig van A naar B. Er wordt niet gejakkerd. En er komt een auto de weg op draaien. En de monteur die ook vrij moe was, reageert vrij laat. Raakt van de weg af. De auto begint te rollen, de deuren slaan open. En uh, Pierre, uh, zoals die man heette, uh, kwam onder de auto terecht. Dus die overleed uh, ter plekke. Geplet eigenlijk. Ja, ja, ja, heel gruwelijk. Maar, dat, is, uh... maar dat, dat hoor jij dan, dus jouw teambaas. Wat, wat denk je dan? Um, nou, We waren toen een heel groot team. Uh, van een, een groot Frans team, zeg maar, waar veel mensen, veel nationaliteit in reden. En die man was zo gedreven en gepassioneerd, zoals ik, ja, misschien ook wel een klein beetje ben. Hmm. Uh, dat ik, ik zou ook niet zeggen, uh, als, als, als, ik, als ik kom te overlijden in de Dakar, moet mijn team gewoon doorrijden. Want daarvoor werkt ja? het hele jaar keihard. Ik vind dat heel normaal. En ik denk ook dat uh, als ze bij mij thuis feedback daarover vragen, op dat moment als mij wat gebeurt, dan zal zij ook zeggen van. Uh, Wie, gewoon je vrouw zal ja. zeggen dan moeten ze maar doorrijden. Ja, want iedereen heeft het hele jaar zich uitgesloofd en keihard gewerkt. dus dat en, hebben uh, jullie ook gedaan toen. dat hebben wij toen ook gedaan. Nee. wat is het mooiste eraan, Tim? oh, van de dakker. ja. ja, ik, ik denk het avontuur, de finish. He, elke finish uh, sta, ik, uh, sta ik gewoon te huilen. Ja, en, uh, Je bent zo blij dat je er weer bent. Hè? <laughs> dat uh, je ja, het ja, overleefd man die hebt. Houdt, hè, tegenwoordig. Nee, hoor, het is een fysieke, mentale, emotionele rollercoaster. En daar hang je echt veertien dagen in. Je bent eigenlijk maar met twee dingen bezig. Als aankomen en zorgen dat je alsjeblieft nog een klein beetje slaap kan krijgen. En, en, en een beetje kan eten dan. En dan als je bij de finish bent, ja, dan is het gewoon overwinning op jezelf. En de elementen van de natuur en, en, en het materiaal. En dat maakt het ja, zo magisch. En je bent zo blij om weer in bifak te zijn en mensen te zien. Dat is... In bifak, dat klinkt ook heel mooi. Uh, ja. Ergens waar je kan eten naar de wc kan gaan. Ja, uh, <lacht> ja. <Comfort>. ja, ja. <lacht> ja. Heb hoor. Niet allemaal, maar <lacht> meestal wel. Ja. <lacht> Januari, hoeveel? Dan gaan jullie weer weg? Uh, we vliegen uh, de eerste en de vijfde gaan ja. van start. Ja. Het wordt een mooie race. Absoluut. Ja, gewoon finishen. Ja, gewoon finishen, precies. Um, ja, dan kan je daarover praten. Maar op school praat je ook over CKV. Dat is heel wat anders, namelijk het vak cultureel kunstzinnige vorming. Maar dat vak dat gaat verdwijnen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 kan je er geen eindexamen meer in doen. De wet daarvoor is bijna klaar. Maar nu wil D66 daar een stokje voor steken. Kamerlid Vera Bergkamp, goedenavond. Wat ga jij maandag doen? Ja, goedenavond. Maandag wordt de begroting behandeld van cultuur en ik ga dan aan de minister vragen via motie om het vak CKV te behouden als examenvak voor de bovenbouw van de HVO en VWO. En waarom moet het blijven bestaan? Nou, op school gaat het niet alleen om redenen en taal, vinden wij, maar het gaat ook over ontplooiing, het gaat over het ontwikkelen van creativiteit, verbeeldingskracht, zelf leren denken... Allemaal hele belangrijke eigenschappen wil je goed kunnen functioneren in de samenleving. En wij vinden dan ook dat cultuureducatie eigenlijk thuis wordt in het hart van het ja. onderwijs. En heeft de vorige onderwijsminister van Bijsterveld die heeft gezegd... ja, ik wil van het vak af, want er moet meer tijd zijn voor kernvakken. Nederlands, Engels, Wiskunde. Daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat er goed onderwijs is op het gebied van rekenen en taal. Maar het is een beetje onzin om te zeggen van daar moet dan maar het kunst- en cultuuronderwijs voor sneuvelen. We zijn nu uh, tien jaar hebben geïnvesteerd in uh, culturele en kunstzinnige vorming. Uh, de docenten hebben ervaring opgebouwd. Uh, er zijn allerlei afspraken met culturele instellingen, maar vooral leerlingen vinden het heel goed en heel prettig. Ik Moet zeggen als nieuw kamerlid uh, stond uh, zat echt mijn, mijn mailbox de afgelopen periode vol met ja, eigenlijk allemaal mailtjes van jongeren die zeiden van nou. Het kan toch niet zo zijn dat we alleen maar op school leren rekenen en taal. We willen ja, ook ja, willen ontplooien. Ja, maar ik denk dat er ook wel heel veel leerlingen zijn... die hoor ik ook wel eens die geluiden die zeggen... ja, ik vind het een beetje een onzinnig vak. Dus dat is maar net wie je het vraagt, denk ik. Overigens, wat je zegt over uh, er moet wel aandacht voor zijn... Uh, als ik het goed begrijp, is het wel wettelijk zo geregeld... dat er wel aandacht blijft voor cultuur. Dus wat dat betreft heb je ckv niet echt nodig. Maar het is heel belangrijk dat het een, een examenvak blijft. Door te zeggen van nou scholen kunnen daar zelf al een beetje vorm en inhoud aan geven... geef je eigenlijk aan dat je het vak niet serieus neemt. En wij zeggen van cultuureducatie is ook heel erg belangrijk. En omdat het een eindexamenvak is... betekent ook dat je allerlei eisen kan stellen aan de kwaliteit van docenten, van het onderwijs. En door te zeggen van nou doe het er maar een beetje bij... Ja, we geloven niet in dat cultuuronderwijs dan een belangrijke plek blijft houden in het onderwijs. Hm. Jij zegt ook al, nou is het dus straks is het wel wettelijk verplicht, wij willen gewoon per se CKV. Maandag, dan uh, dien je in de Tweede Kamer een motie in om dus dat vak te behouden. Klopt. Hoeveel steun kunnen jullie op rekenen, denk je? Nou, ik hoop dat uh, alle partijen die uh, in een verkiezingsprogramma zeggen... Uh, dat cultuureducatie belangrijk is... Uh, ja daar nu ook gewoon zeggen van, nou, dat gaan we met elkaar steunen. En ook de minister heeft gezegd dat ze cultuureducatie heel erg belangrijk vindt. Dus wij hebben vertrouwen dat dit vak niet zomaar sneuvelt. En als je kijkt hoeveel reacties er binnen zijn gekomen... Uh, want de minister heeft het voor advies, uh, dat heeft een consultatie, voorgelegd. Nou, dat is bijna een record. Dus ja, ik vind ook dat je daar heel goed naar moet luisteren... voordat je zo'n vak uh, afbreekt. Goed, we gaan het zien. Maandag dus, een motie van D66 om CKV te behouden. Vera Bergkamp, dank. BNM Today. Willemijn Veenhoven. gaan we weer naar de vrienden van de show... want we zijn er alweer doorheen. Het laatste woord, dat geef ik vandaag als eerste aan schrijver Philip Huff. Die haalt herinneringen op. Ah, die Willemijn. Enkele jaren terug woonde ik een tijdje in Berlijn. Het was winter en koud, net als nu. Ik luisterde op mijn warme kamer naar een Berlijnse pianist, Niels Fraam. Zijn plaat was net uit. Enkele maanden terug viel Fraam uit een stapelbed en brak zijn duim. Vier pinnen erin. Hij mocht van de dokter niet spelen. Maar met negen vingers nam hij toch een plaat op. Screws. Het is prachtig. Je bent weer even op een warme kamer in Berlijn. In de winter. Heel fijn. En dan Eva Hoeken. Zij heeft geen boodschap voor een collega-columnist. Hé hey Willemijn. Vandaag liet Miljonair Fair-organisator Yves Geijda... weten dat hij per direct stopt met zijn column in het Parool. Iets met een kop en een maaiveld. Nou kan ik daar natuurlijk allerlei snedige opmerkingen over gaan maken. Maar dat doe ik niet. In plaats daarvan trek ik vanavond een lekkere flesje karma open. Proost jongens. En uh, wij trekken vanavond een lekker flesje champagne open met de hele redactie. Omdat we vieren dat Luc vandaag de Philippe prijs heeft gewonnen. Luc, we zijn waanzinnig trots op je. Omdat je nog maar voor altijd, voor altijd bij ons mag blijven. Dat was hem weer, BNN Today. Morgen zijn we er weer met een speciale vrijdagavondshow. Zometeen langs de lijn. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. PEC Zwolle zet. Oh, mooie goal! Ho, ho, ho, ho. Groningen VVV. Ja, het die daar zijn tegenstander uh, houdt. Dat wordt uh, gevraagd om een strafstop. Roda Moet nu gaan schieten op de voorzichtgever. Hij probeert hem te plaatsen in de verroep. En man kwart voor negen NEC-PSV. Eerste coördinator, de van binnen. En eens langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.